Dit is de podcast van het Bartimeus iPhone iPad vragenuur van vrijdag 12 juli 2013. Dit vragenuur wordt iedere vrijdagmiddag gehouden van 3 tot 4 uur. Heeft u vragen, dan kunt u deze mailen naar i ask Wilt u op vrijdag deelnemen aan het vragenuur, ga dan naar wwwbartimeusnl i Streepje Ask. Goedemiddag, allemaal. Het is weer vrijdagmiddag 3 uur en dat betekent weer het Bartimeus iPhone iPad vragenuur. Ik ben de tel kwijt, ik geloof nummer 72, maar Nens gaat ons dat straks wel vertellen. Uh, wat gaan wij doen vanmiddag? Um, we beginnen zoals gebruikelijk met de vragen die binnengekomen zijn bij iAsk. En nou dacht ik dat ik tegelijkertijd mijn leesregel kon lezen. Maar dat gaat dus niet. Dus ik doe het even uit mijn hoofd. Uh, dan ga ik beginnen met Chilp+. Plus. Dat is een appje dat ik al een hele tijd heb. Ik vond het toch leuk genoeg om daar eens uh, iets mee te gaan doen vandaag. Dan komt Nens met het telefoonboek. Dan gaan we de update van 9292... We dan een appje dat uh, Dirk mij uh, mailde van de week. Ik zie trouwens dat hij in de chat is. Fijn, Dirk. Uh, dat is volume recorder. Dan krijgen we het appje van het Parool. Daar zijn er meerdere van en ik heb er eentje gevonden op verzoek van een cliënt die redelijk toegankelijk is en die wilde ik jullie ook niet onthouden. En dan gaan we naar de vragen die in de chat zijn bovenkomen borrelen. En uh, glijden we zachtjes over de valreep het weekend in. Oké, okay, ik laat de microfoon even los voor uh, mensen die uh, van tevoren nog uh, dringende zaken te melden hebben. En anders beginnen we. Ga je gang. Wat er gebeurt, dus dit, dan valt er of soms een stukje weg. En dan komt er wel Dat het? Roep, roep, roep, dan kom je nou weer terug? Is het nou normaal voor uh, deze room? Of uh, ligt het uh, toevallig misschien aan mijn iPhone 4S? Of als er iemand gepraat heeft, dat er net een stukje van jouw laatste woorden weer opnieuw terugkomen? Dat er stukjes herhaald worden ligt aan uh, de iPhone-app. ...en dat je soms het gevoel hebt, hebt dat de audio gaat rennen, zal ik maar zeggen... ...dan heeft dat te maken met jouw verbinding. Dus dat ligt in dit geval aan jouw internetverbinding. Oké, okay, als er verder geen dringende dingen zijn... ...dan ga ik de microfoon even vastzetten, de koptelefoon opzetten... ...en dan beginnen we met Chilp. Appje met Europese vogelzang. En normaal is het eigenlijk al een beetje zo dat halverwege juli... Het gefluit van de vogels wat begint af te nemen. Maar omdat blijkbaar de natuur helemaal wat laat is, fluiten ze nu nog vol op. Maar voor het geval jullie straks dat gefluit gaan missen. Is het toch een leuk appje. Al is het alleen al om vogels te kunnen herkennen. Muziek. plus. Ik ben even kwijt hoeveel die kost. Um, ik dacht een euro of drie, maar... Nens is de, de vrouw van de administratie in dit geval. Die gaat dat vast even voor mij opzoeken. Ik start Chilp. Liggend. Wat er nu gebeurd is, ondanks het feit dat ik rotatievergrending aan heb staan... ...hij toch de iPhone liggend wenst. Ik heb dat wel vaker gemerkt, dat er apps zijn die daardoor heen Hoofdletter L. kunnen breken. Lodewijk. Hoofdletter L. Hoofdletter L. Hm. U. U. Chris Zo. Voorstelling knop, settings knop. Oké, okay, we beginnen meteen even. Ja, luister naar vogelzang. Bij de belangrijkste luister naar vogelzang, de rest gaan we zo nog even doordoen. Ik tik op luister naar vogelzang. Ik weet niet het scherm bestaat eigenlijk uit uh, twee delen, zou je kunnen zeggen. heb je zelf niet zoveel mee te maken, maar uh, niet alleen dat je het geluid gaat horen. Er staat ook een foto van de desbetreffende vogel. Zwartkop. Zwarte is Zwarte zeekop. Hij is in alfabetische volgorde. Show options, knop. De optie. Zoeken, knop. Zoeken. Ga terug naar het menu, knop. Ga terug naar het hoofdmenu, knop. De vogels zijn alfabetisch gerangschikt. In of wat gebeurt. Zwart knop. Zwarte zee, goed. Zwarte stecht. Zwarte roodstaart. Je Ja hoor, het is dus inderdaad alfabetisch, maar ik zal mijn iPhone even anders omhouden. Alfabetisch gesorteerd, Applevink. De Applevink, nou, de Applevink, die ken ik niet. Maar hier heb je dus de appelvink. Ik weet niet of die dit weergeeft, want het is vrij hoog. O, en. De, 6. De, de berg eend. Wat ik er zelf van vind, is dat het mooie opnames zijn. Ze zijn wel mono. Maar goed, dat is, vind ik zelf in dit geval niet zo belangrijk. Nee, oh. <laughs> Ik tikte even twee keer met twee vingers en dan gebeurt het. Blauwborst. Dus De blauwborst. Blauwe kikkerdief. Blauwe kikkerdief. Blauwe roodslijster. De boerenzwaluw. Bontekraai. We zullen ze even vragen. Rijkt 14 tot en met 21 van 184. Je hoort, er zijn dus 184 vogels. Het zijn niet, niet echt allemaal 184 vogels, maar van sommige vogels zijn er verschillende opnames. Omdat vogels onder verschillende omstandigheden verschillende geluiden maken. We gaan even terug naar het hoofdmenu. Rij 14 tot en met 21 van 100, het from favorites, Knop. Wikipedia. Alfabetisch gezorgd, Applevink. Ja, nou, moeten we even naar onder? Show options. Knop. Zoeken. Knop. Go back to Menu. Knop. Het hoofdmenu. Settings. Knop. We gaan even naar de settings. Credits. Knop. Je meen en opmerkingen over het programma zijn welkom. Frans ook, Knop. Twitter. Knop. Sendt aan een e-mail. Knop. Nee, nou, voorzitter. Je, je meen Credits. C-Language Options. Knop. Kiesland. Knop. Hier kun je dus een land kiezen. En volgens mij had ik daar wat problemen mee met de vorige versie. Ik ga het even kijken of dat nu nog steeds zo is. Nederlands, knop. Germany, knop. Ierland, knop. Denemarken, knop. Britain, knop. Zweden, knop. Noorwegen knop. Zweden, knop. Noorwegen knop. We zullen eens kijken of dit nog verschil uitmaakt. Zweden, knop. Britain, knop. Noorwegen knop. Spin knop. Noorwegen knop. Spin knop. Het probleem hier is... knop. ...is Showbird from all countries. Noorwegen. Wat ik dus niet heb... ...en dat is heel vervelend, is een terugknop. Noorwegen. Ik zal even kijken Noorwegen. of ik Ita, helemaal France, snel France, naar boven kan. France, met vier vingers France, werkt France, ook France, niet. France, France, Belgium, Germany, Germany, Germany, Je hoort hem verspringen. Dus dit is een, een, een toegankelijkheidsprobleem. Ik heb geen kans meer gezien om dat even met Nancy door te nemen. Het belangrijkste wat mij betreft uh, van deze app... ...is inderdaad de geluiden. En dus ook, nou ja, dat je wanneer je een val hoort hem hier eventueel zou kunnen opzoeken. Oké, okay, we zullen er verder niet op ingaan, omdat er waarschijnlijk nog wat meer van die die probleempjes in zitten, maar gelukkig is het deel waarom het eigenlijk gaat de geluiden in ieder geval goed toegankelijk. Ik gooi de microfoon even los. Uh, ja, ik had wel eventjes een vraagje. Want inderdaad, ik heb gekeken hoeveel die kost. Hij kost 2,69. Maar er zijn twee versies. Eén staat uh, Nederland, even kijken Chilp, uh, zangvogels uit uh, Nederland. Plus West-Europa en dan is er nog een eentje die heet Vogelenzang. Hetzelfde eigenlijk, maar dan alleen West-Europa. Geen idee wat het verschil is. Er is dus die ene waar Nederland wordt genoemd, dat noemt hij het origineel. Misschien is er iemand die wel wat, weet wat het verschil is. Maar dat wilde ik even melden. Wat ik even ga doen onder jouw verhaal zo over telefoonboek... is hem even opzoeken in de App Store en dan kan ik kijken welke bij mij geïnstalleerd is. Oké, okay, als er verder geen opmerkingen meer zijn over Chilp... Plus. Nens, dan mag jij verder met telefoonboek. Hij is ook leuk in het buitenland. Dan kies je een ander land. We waren in Spanje, krijg je de Spaanse volks. Ik heb maar de helft verstaan, Alwin. Dus uh, zou je het kunnen herhalen wat je zei? Dat komt door mijn K-verbinding. Ik hoop dat er ooit van komt. Uh, hij is ook leuk in het buitenland. Want wij waren in Spanje. En dan krijg je het Spaanse vogel Getierp. Heb je dan ook moeten kiezen in het uh, menu waar ik uh, net in zat en niet uitkwam of doet hij dat automatisch? Alwin, dat gaat denk ik niet lukken. Probeer het nog één keer. Ja, het heeft de server uitgezet. Hopelijk gaat het beter. Uh, je kunt het kiezen via het menu. Min of meer toegankelijk. In ieder geval is het mee gelukt. Oké, okay, nou, zoals je net hoorde, kon ik hem wel aantikken. Maar ik kwam niet meer uit dat menu weg. Maar, uh, nou ja, misschien kunnen we daar nog eens iets aan doen. Ik vind het nog steeds een leuke app. Goed, mens. Ik zou zeggen, begin maar met uh, telefoonboek. Oké, okay, telefoonboek. Nou, degene die zoek en vindt uh, al kennen. Dat is ook uh, een soort telefoonboek. Uh, daar lijkt hier gewoon heel veel op. Um, telefoonboek. .nl, daar is hij op gebaseerd. Hij is gratis. Als je hem opent, heb je een, uh, een begintherm. Wat zoekt u tekstveld? Die begint met bovenin een uh, wat zoekt u? Een tekstveld. Met andere woorden, ik kan hier invullen een naam van een bedrijf of van een persoon. Vervolgens kan ik in de waar tekstveld invullen uh, waar dat bedrijf of persoon zich bevindt. En vervolgens zitten er, er onderin, zitten vier, nee, vijf tabbladen. Legalijk, geselecteerd, bedrijven, tot 1 van 5. Allereerst bedrijven, dus zou ik een bedrijf willen zoeken, dus dan zou ik dat tabblad moeten activeren. Personen, tot 2 van 5. Personen is als ik uh, van een personen een, uh, een telefoonnummer zoek. zoek. Plaatsers, tot 3 Plaatsen, oftewel plaatsen. Dan duw ik even op. Geen locatie beschikbaar. Om basis te gebruiken, oké, okay. klopt. Uh, wat dat hij doet op basis, basis. van jouw. Uh, sorry, op basis van je GPS kan hij zeggen uh, welke uh, locaties in de buurt zijn, zeg maar. Je kunt, ik loop even door de plaatsen heen, of tenminste dat plaatje pla places. Zoek in de buurt, tekstveld. Heb ik allereerst een tekstveld zoek in de buurt. Met andere woorden, uh, als ik mijn uh, GPS of in ieder geval de plaatsbepaling van mijn iPhone of iPad of iPad Touch niet heb aanstaan, dan kan ik hier een uh, locatie invullen. Bijvoorbeeld Utrecht. Vervolgens locatie niet beschikbaar in een restaurant. Kan ik kiezen voor een restaurant in de buurt, café, café in de buurt, nou, sneakbar. Kappen, knopfotograaf, tandarts, apotheek, NS-station, bloemist, museum, bibliotheek, taxi, politie, toverhuis, gemeentehuis, ziekenhuis, fysiotherapie, zwembad, fietsenwinkel, camping, bedrijven, Top, één van vijf. Nou, dat zijn nogal wat keuzes. Nou, dat is gewoon om in de buurt dus te kijken wat, uh, wat er in de buurt is. Ik loop er even door de tablaatjes. Personen, geselecteerd, recent. Top, vier, Dan is, is het vierde tapje is recent. Met andere woorden, wat heb ik pas opgezocht en uh, kan ik daar nog vinden? Instellingen. Top. Vijf van vijf. In de instellingen, daar tik ik nu op. Instellingen. Opties. Context. Opties. Geen feedback. Kan ik feedback geven oftewel terwijl wat over dit appje gaan zeggen? Is laatst gezocht. Dan kan uh, uh, de geschiedenis wissen. Informatie. Algemene voorwaarden. Algemene voorwaarden. Disclaimer. En voor de rest zitten er geen instellingen in. Um, ik pak even een personen. personen top. Ik dubbeltik daarop. Wie zoekt u? Textveld. Ik heb een wie zoekt u. Nou, laat ik eens gezellig kijken of ik familie heb wonen in Nederland. Textveld. Textveld. Ik. Ik. Ik. Ik. Textveld. ik. vul even de waar niet in. En ik ga naar volgende. Volgende. Tekstveld. Involgdend en vervolgens. Magnificieval. Knop. Uh, ik, kan ik er doorheen lopen? Lening: Kaneleon Ling 38, 3.328 hectolitre, wordt berecht. 078 6450106. Hij benoemt hier dus uh, het adres plus het telefoonnummer. Uh, dat is het allereerste wat hij benoemt, en dan vervolgens. Knop krijg ik een call-knop met andere woorden. Um, ik zit nu op een iPad, maar als ik op een iPhone zit, dan hoef ik alleen maar hierop te dubbeltikken en dan gaat hij hem automatisch bellen. Deze indeling lijkt echt wel op zoek en vind. En ik heb ze beide weer even doorgenomen. Dus ik heb ze een klein beetje met elkaar vergeleken. De zoek en vind heeft nog wat extra opties. Zoals dat hij een kaartje kan laten zien. Waar precies uh, bijvoorbeeld mijn familie zich bevindt op een kaartje. Nou dat zou sowieso niet toegankelijk zijn. En je kunt een bloemetje sturen als extra. Maar hetzelfde principe. Het ziet er eigenlijk hetzelfde uit. Vervolgens heb ik in beide zeg maar één opdracht gegeven. En te kijken, om te kijken wat nu het verschil is. Ik moet zeggen. Uh, de ene keer Zoek en vindt ze meer. En de andere keer vindt telefoonboek.nl meer uh, opties. Dus ja, ik weet niet uh, hoe dat komt. Maar uh, dat is wel het geval met dit appje. Uh, dat was uh, zover het telefoonboek. En dan wil ik toch even de tijd inpikken Tom. Om er toch een kleinetje achter te doen. Die hierop lijkt. Uh, niet in hoe die, wat hij die doet. Maar wel in hoe die is opgebouwd. knop, Instellingen. En die heet. Zoekveld. Zoekveld. Zoekveld. Zoek naar. knop. O. Beste zoek. Beste zoek openingstijd. Die heet openingstijd. openingstijd. Wat zoekt u? Tekstveld. Openingstijd. Zo heet het appje. En ik zie hier dat die gebaseerd is op de openingstijden.com site. Wat is het weer? Uh, we hebben weer eigenlijk hetzelfde wat we net hadden bij dat uh, telefoonboek.nl. Er is een tekstveld als eerste. Wat zoekt u? Met andere woorden, ik kan hier een bedrijf invullen, een naam van het bedrijf. En vervolgens. Uh, tekstveld? Een waar tekstveld. Um, dan krijg ik een die gebied is. wat nu nog leeg is. Maar als ik daar dus wat heb ingevuld, komt hier de lijst met gevonden, of de resultatenlijst. Vervolgens zitten hier ook weer die. Stapladen onderin. Geselecteerd. Bedrijven. Top. 1 van vier. En je hoort hier bedrijven. Het is dus met andere woorden, dan kan ik een bedrijf zoeken. Basis. Dus. Top. 2 van 4. Uh, hier heb ik weer dat beruchte places, oftewel plaatsen. Attentie. Geen lokale okay. En de dit principe places. is eigenlijk Top. weer een... 2 van 4. Het principe wat ik net heb uitgelegd bij die places in die uh, uh, telefoonboekapp. Telefoonboek Zoek in de bit. Ik zal weer zoek in de buurt zeggen, of dat hij de locatie pakt waar ik nu ben. En vervolgens zal ik weer even heel snel door de opties heen lopen, die hier zeg maar zegt: van oké, okay, dat soort winkels zijn hier in de buurt, of dat soort dingen zijn in de buurt. Het lijkt een beetje op die telefoonboek. Ik loop ze weer even langs. Supermarkt. Oh, De eerste was trouwens kleding, supermarkt. Wat bedrijf, knop, postkantoor, bankstation, droogist, bank. Schoenen, baanmarkt, bibliotheek, slijter, restaurant, boekhandel, apotheek, museum, kapper, garage, bakker, hotel, dierenwinkel, kinderopvang, speelgoed, gemeentehuis, fietswinkel, tuincentrum, snipper, zwembad, autovaart, sportschool, ziekenhuis, bedrijven, top, Oké, okay. en ik ben weer rond. Ik sta weer onder in de tab bij bedrijven. Vervolgens. Is hier. 3 van 4. Het derde tapje is weer recent, zoals je ook dat had bij dat telefoonboek uh, appje waar dus uh, de, de recente zoekers in zitten. En we hebben daar ook weer instellingen. Eigenlijk hetzelfde principe weer als de telefoonboek, dus daar ga ik niet in. bedrijven. Bedrijven, nou ik wil het even uitproberen, ik dubbeltik erop. Wat zoekt u? Tekstveld. Nou, wat zoekt u? Tekstveld. Ik zeg dat ik de, laat ik zeggen dat ik de HEMA zoek. HEMA. Tekstveld. Maar. Maar. Ik zeg niet waar ik hem zoek, ik wil er gewoon weten waar hij zit. En vervolgens Afzoek. ga ik naar de zoek. Terug. En, en dan krijg ik mijn lijstje met uh, resultaten. Hema. Kop HEMA, schoolstraat 140, 2251 BK voor schoten. Dat is een beetje raar, want hij zegt nu bijvoorbeeld HEMA en uh, dan leest hij dat voor enzovoort. Um, als ik de volgende pak. Heverstraat 7, 1791, Oké, okay, nu weet ik nog steeds niet de openingzijde en daar gaat het maar uiteindelijk over, hè? Uh, om. hè. Dus ik pak even, nou laat ik Burg pakken, ik weet niet waar het ligt, maar ik pak hem even. Terug, knop. Ik loop hier weer doorheen. Kopter 15, 7T, 21, 7, 2013, 29, maandag, 9, 17, 30. Winsdag 9, 17, 30. Woensdag 9, 17, 30. Jonderdag 9, 17, 30. Vrijdag 9, 17, 30. Zaterdag 9, 17, 30. Zondag gesloten 1 tot 7 T slash M7 tot 7 2013. Week 27 maandag 9, 17, 30. Is closure Indicator Eversen knop. Oké, okay, hij ging een hele ritsa uitnoemen. Uh, wat hij eigenlijk geeft is de datum, dus de week waarin, uh, uh, waarin hij de tijden aangeeft, van maandag tot en met zondag, van hoe laat tot hoe laat hij is opend of dat hij gesloten is. Vervolgens hoor je hier. Is closure indicator even, knop. Nou, dit rare ding wat hij noemt, dat betekent gewoon dat je een, uh, een week terug gaat. Is closure indicator, knop. En dat betekent een uh, week vooruit. Nou, ik denk dat de weken sowieso al op elkaar lijken, maar dan zou je dat dus kunnen veranderen. Vervolgens... Adres, Heverstraat 7791 1791 Ardenburg. Is er nog het adres wat je tevoorschijn kunt Telefoon. halen? 0222-314595. De telefoonnummer. Website, Website. Juridische informatie. Nou, de juridische informatie is een beetje raar. Daar staat hij op de kaarten... Geen kenmerken zichtbaar. Dit is op het kaartje. Dus dat vorige, dat heeft hij dus, blijkbaar is dat een, een verstopt gedeelte wat erin zit. Kloppen deze gegevens niet? En dat is eigenlijk het einde. Ik loop even terug naar... Telefoon 0222 313595. Ik dubbeltik er even op. Op openingsteden.com. vraagt de eigenaar van het bedrijf dat u belt om zijn gegevens op openingstijden.com aan te vullen. Als ik dus op het telefoonnummer dubbel tik, dan krijg ik ook de optie om te bellen, of te opslaan, of te annuleren. Ik annuleer hem even. Als ik op de www-website ga staan, dan word ik direct doorverbonden zeg maar, naar de website van de HEMA. Website: adres: 15 is closed, is closed, adres: Weverstraat7. Attentie steeds toegang tot uw contacten. En als ik het dubbel tik op de contact, op, de, op het, de adressegevens, dan kan ik hem uh, uh, toevoegen aan mijn, uh, hoe noem je dat? Aan mijn contacten. Nou, ik ga dat even weigeren, ik hoef knop. niet per se de, de hemel erin. En ik ga weer terug. Knop. Ik denk een leuk appje uh, die uh, wel mooi aansluit bij die anderen, omdat ze op elkaar knop. lijken. Ik ga de uh, knop loslaten. Oké, okay, dankjewel, Nens. Prima hoor, die tweede app erachteraan. Zijn er nog mensen die vragen en of opmerkingen hebben over die twee apps? Nee. Nou, dat is mooi. Dan gaan we snel door naar de volgende app. En dat is de update van 9.2.9.2. Um, ik geloof dat ik een week of vier geleden daar al iets over heb gezegd over die update. Want ik had hem al in verband met uh, een, een klusje dat ik voor uh, accessibility moest doen samen met iemand van 9.2.9.2. Um, ik weet dat de oude versie ooit door Dirk is besproken. Maar het leek me goed om nu deze updater is, uh, toch ook nog eens even naar deze versie te kijken. Ik heb toen ook aan een 9.292 gevraagd waarom er nou eigenlijk een nieuwe versie nodig was. Ja, een echt antwoord krijg je daar niet op. Meer zoiets van, um, ja nee, hij was verouderd en we hebben ook zo lang mogelijk um, de oude in de lucht gehouden. Maar een, een aantal weken geleden alweer zullen ongetwijfeld mensen die de oude 9292 OV Pro hadden gemerkt hebben dat de data gewoon niet meer kwam. Dus die waren toen ook verplicht om over te gaan naar de nieuwe. Um, om te beginnen zijn er nog een aantal dingen, die had ik ook aangegeven, die ik miste. Wat ik zo mooi vond ook aan de oude was dat je zeg maar... Um, je openbaar vervoerverbinding kon zien naar je contacten. Dat zit in de nieuwe nog niet, maar dat komt op veel verzoek wel weer terug. Oké, okay, ik ga er. Voordat ik daar naartoe ga, even nog iets anders. Want dat vergeet ik bijna. Ik heb even gekeken welke app ik heb. Uh, ik heb er zelfs drie gevonden als het gaat om chilp. Vogels in Nederland, één van drie. Dat is hem niet. Shilp, vogelzang uit West-Europa Plus, 2 van 3. Dat is de app die ik heb. En de derde is... Shilp, vogelzang uit Nederland en West-Europa, originele versie, 3 van 3. Geen idee, maar misschien ga ik die... Kan ik die natuurlijk ook nog eens wel eens een keer kopen en dan eventueel eens kijken naar het verschil. Misschien kun jij, Alwin, ook eens even kijken, als je tenminste nog bent, welke versie jij hebt. Oké, okay, we gaan nu naar de 9292. Plus. 9292. 9292. Instellingenknop. Um, een van de verbeteringen die ze zouden hebben aangebracht was dat wanneer je hem opstartte, je eigenlijk altijd niet meer op die instellingenknop zou mogen komen. Waar wil je heen? Maar meteen op de knop waar wil je heen. Nou, dat lukt bij mij als ik hem opstart gewoon terwijl die. Helemaal niet in de app of wat dan ook zit, dus helemaal from scratch. Als hij eenmaal in de app zit, werkt dat bij mij niet meer. Waar wil je heen? Van centrum. zoekveld. Dit is hetzelfde gebleven als het was, maar ik ga er toch even met jullie doorheen. Zoekveld, bewerkbaar. Annuleer. Zoekveld. zoekveld, bewerkbaar. Nou, dan kan ik dus gewoon iets tikken. En ik heb gemerkt dat uh, hij nog steeds de snelste resultaten, de beste resultaten vindt als je eerste plaats in tikt. Gevolgd door een spatie en dan de straatnaam. Annuleer. Knop. Mijn locaties. Koptekst. Huidige locatie. Meest gebruikt. Koptekst. Gonden Noord. Kempenaarbrug. Lelystad Centrum. Q. Dat zijn er maar drie. Soms heb ik er vier. Meer krijg ik er echt niet. Vind ik best wel jammer. Goed, we laten het even op. Zoekveld. Annuleren. Ik doe even annuleren. We laten het even staan. Insta. Waar wil je heen? Van Lelystad Centrum. Zoekveld. Ja. Kempenaarbrug, Lelystad, Zoekveld. Nou, Vanzelfde laak en pak laat ik dus gewoon even staan. Wisselvertrekken, locatie en bestemming. Knop. Nou, dit is dus nieuw in uh, deze versie. Dat je weer, uh, nou ja, wat het al zegt, je kunt uh, vertrek en uh, aankomst omdraaien. Vertrek nu. Plan je reis. Knop. Toon extra reisopties. Dan Gaan we even naar toon extra reisopties. Inhoud gewijzigd. Want daar was. Geselecteerd. Trem. Ook een probleempje bij. Geselecteerd. trein. Ik ga, Ik ga even snel naar, naar boven. boven. Ja. naar brug. via zoekveld. Dat is bij mij leeg. Um. Ja. Kempen naar brug. Lelystad, Zoekveld. Je kunt dat leegmaken door um, als het gevuld is door dubbel te tikken en vasthouden en naar rechts te slepen en dan krijg je een verwijderknop. Wissel vertrekken locatie en bestemming. Hier knop. heb je diezelfde knop weer. Vertrek. Nu. Geselecteerd. Bus. Knop. Bus. Ik tik hem nu weg. Geselecteerd. Vertrekbus. En nu hoor je ook niet meer dat hij geselecteerd is. Dat ging ook niet altijd goed in de oude versie. Geselecteerd, nu, wel. Geselecteerd, geselecteerd, geselecteerd, geselecteerd. Ik heb alles geselecteerd. Veer, Ik doe het veer maar even. Geselecteerd. Uh, dat is wel handig als je naar Tessel wil. Zoals Bruno net in de chat schreef: Denburg ligt op Tessel. Geselecteerd. Veer, knop. Extra overstaptijd. Schakelknop. Uit. Plan je reis. Knop. Oké. Okay, dat, dat is, is dus vertrek. een verbetering. Nu. Wisselvertrekken, locatie en bestemming. Knop. Ik ga even. Bij 9000. op ges bij vertrektijden. Geselecteerd. Verberg extra reisopties. Oké. Okay. Nu is die weer. Houken Waar wil je heen? Van. Daar. Wisselvertrekken, locatie en. vertrek. Nu. Dit werkt eigenlijk net zoals dat het deed. Vandaag. Kies onderdeel. Aanpasbaar. Ik krijg dus hier de drie. Schuiven. 13 juli. 15 16. Voor dag. 30. kies onderdeel. Aanpakbaar. Uren en minuten. 6. 30. Kies. Knop. En de kiesknop. Daar? Campen naar brug Lelystad. Dan springt Zoek hij hier naartoe terug. Plan je reis. Knop. En vervolgens de plan mijn reisknop. Terug naar plan je reis. En knop. ik zie mijn. Toneerdere reisopties. Knop. De reisopties. Knop. Vertrek, vertrek, vertrek 16 uur 54. Um, Aankomst 17 uur 1. 0 keer overstappen. Reistijd 7. Wat nu ook nieuw is, dat deed ik dus nu op dit moment, is dat je ook terug kunt met de scrub beweging. Ik noem dat niet meer de zet. Dat is die beweging met twee vingers, want je hoeft niet per se een zet te vegen. Je kan gewoon scrubben, schrobben, dus even met twee vingers heen en weer. Dat werkt zowel horizontaal als verticaal. Oké. Okay. Vertrektijden. Knop. We gaan nu even naar de dingen onderin. Doen extra reisopties. Knop. Vertrektijden. De onderste knoppen. Vertrektijden, knop. Helemaal links onder de vertrektijden. Instellingen, knop. In de buurt, koptekst. Station Lely Centrum, afstand 104 meter. Nou, dat klopt niet, maar ik denk dat dat komt omdat de geest. Station Lelystad Centrum, in de buurt, koptekst. Station Lely Centrum, in de buurt, koptekst. Station Lely Centrum, afstand 1 meter. Oké. Okay. Winkelcentrum Kempenaar. Bushalte. Dit Lelystad, is dus iets wat mij verbaast. Meter. Dat zie ik dus nog steeds. Hij pakt een statie, eerst het dichtstbijzijnde station. Station Lelystad Centrum. Afstand 1 meter. Maar het is niet 1 meter, dat is ruim een kilometer. Daaronder komt dus wel... Winkelcentrum Kempenaar. Bushalte. Lelystad. 209 meter. Nou, dat klopt. Gondel Noord. Bushalte. Ik klik even op het winkelcentrum. Bushal... Terug naar vertrektijden. Winkelcentrum Kempenaar. Kop 15:48. uur 48, Stadsbus 9 Houtribhoek. 16 uur stadsbus 10 Parkhaven. 16 uur 21 stadsbus 10 Parkhaven. Oké, okay, ik kan erop dubbel 16 uur 21 en dan 16, 16 21 gebeurt er niets meer. Het was um, bij de vorige versie zo dat hij dan geselecteerd zei. En dat hebben ze eruit gehaald omdat er in principe niets gebeurt. Als je dit vergelijkt met de, uh, de NS-app, de Reisplanner Extra. Als je daar op zo'n. Uh, uh, op een trein zeg maar tikt, dan krijg je alle stations die de trein gaat aandoen. Uh, het is de bedoeling dat ze dit ook in deze app van 9292 gaan inbouwen. Dus dan heeft het wel weer zin om op een bus te tikken, want dan zie je alle haltes die die aandoet. Oké, okay, de scrubbeweging verticaal ja. nu gedaan werkt ook. kop, Zoek een halte of station in de buurt. Wat is dus in de buurt? Station Lee, winkelcentrum Camp honden, Noord, meest gebruikt. Context Noord. En dan komen die de dat centrum gebruikte weer. En dan zijn we knop. bij de vertrektijden. Wijzigingen. Knop. De wijzigingen, nou dat zal voor zich zegen spreken. De planje reis, daar zijn we mee begonnen. Omgeving, knop. Omgeving, dat is wat zit er hier in mijn omgeving. Mijn 9.292. En mijn 9.092, Ik zeg het een beetje verkeerd, maar jullie snappen wat ik bedoel. Daar kun je dus eventueel je reizen in opslaan. Ik zal nog even voor de zekerheid... Planje reis, knop. Even snel daar naartoe gaan door aan reis te plannen. Kom maar, jong. Mijn 9200 omgevingswijze vertrektijden. Toon extra reis op plan je reis. Knop, plan je reis. We pakken er even een. Terug naar plan je reis. Heen. Ik ben te snel. Vertrek 16:24. uur 24. Aankomst 16:00. uur. Die pak ik. Ik zie dat je de reis. reis. Knop. Ehm. Um. Reisadvies. Koptext. We gaan even naar het reisadvies. Export in reis. Knop. reis, dat ga ik zo doen. Van station Lelystad centrum naar bushalte kempenabrug Lelystad. 0 keer overstappen. Reistijd 7 minuten. Kop lopen, 1 minuut. Knop. Vertrek 16:24 vanaf station Lelystad centrum. Aankomst 16:25 op bushalte station centrum, Lelystad. Stadsbus 3 richting Batavia Stad, Arriva. Vertrek 16:25 vanaf bushalte station centrum, Lelystad. Aankomst 16:31 op bushalte kempenabrug Lelystad. Zo'n tussenstops. Oké, okay, dat is handig. Dus die tussenstops. Um, wat ik hiervan vind is dat er eigenlijk een beetje dubbele informatie in staat. Het zou voor mij iets compacter worden mogen. Uh, een van de opmerkingen die ik kreeg op dat uh, congres waar we die demo gaven... was dat, het, uh, nou ja, dat ze het fantastisch vonden dat het werkte. Maar dat ze wel vonden dat het uh, zoveel tijd kost. Ja, dat kan ik niet anders dan met ze eens zijn. Het is natuurlijk fantastisch dat dit werkt... Maar het kost ons meer tijd uh, om dit uit te lezen uh, dan iemand die uh, gewoon op het scherm kan kijken. Mede doordat er ja, wat mij betreft een beetje dubbele informatie op zo'n scherm staat. Terug naar reis op reis dat exporteer reis. Knop. Exporteer. E-mail versturen. Knop. Nou. Opslaan in agenda. Knop. Opslaan in mij 9292. Knop. Nou, daar gaat hij. Ik sla hem dus nu op. Reis opgeslagen. tussenstops. Knop. Nou, die tussenstops, uh, daar heb ik, uh, heb ik niet gedaan, maar je snapt, dan krijg je er tussen gelegen haltes. En dat vind ik zelf zeker met een bus wel erg handig. Terug naar plan je reis, knop. Dat doen we dan ook maar. Instellingen, bij 9292 geselecteerd. Mijn Instellingen, knop. Instellingen, bij 9292. koptekst, geselecteerd. Mijn reizen, grijs, knop. Mijn locaties, knop. Je kan dus ook locaties in mijn 9292. Zetten. Morgen tussen 16 uur 24 en 16 uur 31 van Lelystad Centrum naar Lelystad. die ik Lely dus net heb opgeslagen. Vertrektijden. Knop. En dan zijn we weer bij Morgen tussen 16 uur 24 en 16 uur 31 van Hoofdletter M. Mijn locaties geselect. Mijn 9000 instellingen. Nu. Mijn, mijn locaties. Knop. Morgen tussen 16 uur 24 en 16 uur 31 van Lelystad Centrum naar Nou, als ik hier dubbel tik. Terug naar mijn reizen. Knop. Reisadvies. Exporteer reis. Dan krijg ik dus de reis. Geselecteerd. En dan ben ik weg. Um, Instellingen. Wat ik nu niet zie is de mogelijkheid om hem te verwijderen. Volgens mij zou die wel ergens moeten zijn, maar ik heb hem uh, nog niet gevonden. Misschien kan iemand van jullie mij straks uh, wijzer maken. Uh, dit was wat mij betreft even de nieuwe app. En er zitten dus nog uh, verbeteringen uh, en aanvullingen aan te komen. Ik gooi de microfoon los. Ja, met Bruno ben ik te horen. Jazeker, hij doet het. Dat is mooi. Ik heb wel even een, een, een, ja, een aanvulling. Een verrassing wat mij betreft. Want ik had al zitten te klooien met het weghalen van dat via station Dat lukte mij ook niet omdat ik het niet op de goede manier kennelijk deed. Maar wie schetst mijn verbazing? Ik start net die 9292-OV op. En daar staat nog de laatst geplande reis met dat via station wat ik dus eigenlijk weg had willen hebben. En wat zie ik tot mijn verbazing nu ineens staan? Naast die Via-knop zie ik ineens een knop staan, zoals ook in de trein: WIS Via Station. Ik denk, nou, nu breekt toch echt mijn klomp. Nou, die heb ik nog niet. Uh, en ik heb verder geen update gezien. Dus dit is echt interessant. Want bij mij was hij er niet. Nee, hey, bij mij ook niet. En ik had hem dus helemaal uit, uh, uit het uh, systeem gegooid. En nu startte ik hem gewoon even op om met jou mee te doen. Om te kijken of ik dat via station eruit kon krijgen. En toen stond daar ineens spontaan een knopje om hem eruit te gooien. En ik snap ook niet uh, waar dat ineens vandaan gekomen is. Want een update is er niet geweest, inderdaad. Nou, heel apart. Ik ga daar eens even over mailen. En ik ga hem misschien dan ook maar even echt verwijderen en opnieuw uh, installeren. Kijken of die er bij mij dan ook is. Ja, wat bij mij natuurlijk gebeurde. Ik heb die, uh, die locatie maar gelaten van wat. Die was en toen helemaal uit de apkiezer gegooid en nu weer opnieuw opgestart. Misschien is hij er dan ineens spontaan. Dat zou natuurlijk zomaar kunnen. Ik ga in ieder geval straks kijken. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die uh, vragen en of uh, opmerkingen hebben over de nieuwe 9292? Oké, okay, dan gaan we verder met de volgende. Dat was een, uh, een aanrader van Dirk. En uh, die heette Volume Recorder. Um, dat is weer een opname-app en um, het leuke van deze app is dat, hij, dat je een drempel kunt instellen wanneer die gaat opnemen. Dat houdt in dat hij pas gaat opnemen wanneer er een bepaald volume aan geluid in de omgeving is. Dat kun je instellen, dus als er heel veel achtergrondherrie is, dan moet je die drempel hoger zetten. We gaan hem even doorlopen. kiezer. App Store. Zilp plus. -o Mail. Oh jee. Pagina 4 van 4. Vol recorder. Daar is die. Vol recorder heet hij, maar als je op volume record vol recorder, recordt, vind record. je hem. Context. Um, ja, ik begin al meteen even met één nadeel. En dat is een nadeel dat meerdere van die opname apps hebben. Zodra je hem start gaat hij van de speaker naar de horen, zo maar zeggen. En eh, dat betekent dat je hem met handigstok kunt gebruiken met oortjes. Re geselecteerd. Record. Top. 1 van 4. Vier tabbladen. De opnametabblad helemaal linksonder playlist. Top. De playlist van 4 Zetting. Top. 3 van 4. Pro version. Top. 4 van 4. De Pro version. Um, we gaan even naar de Pro version. Geselecteerd. Pro version. Top volume recorder Let IOU record voice depending on the volume. IOU can use the app. Ik zal eventjes... ...worden. ...fatsoenlijke taal. ...volume. Interpunctie. Kopregel. Taal. U. S. English. Pro... volume recorder Let you record voice depending on the volume. You can use the app for free. But if you would like to export your record, please consider to purchase Pro version. Oké. Dat betekent dus... ...standaard taal en LNL. ...dat je deze app uh, inderdaad gratis is, maar als je de Pro-versie koopt, dan kun je dus datgene wat je hebt opgenomen ook exporteren. Geselecteerd. Pro-versie. Setting. We gaan Dat. even naar 3 van settings. Geselecteerd. Ik zal hem even setting. weer op Engels zetten. Yes. Yes. English. Setting. Koptekst. Record duration limit. Uh, de duur van de opname. Schakelknop. Die heb ik nu uitstaan. Als je hem aanzet, kun je, uh, no max duration limit. Kun je een aantal dingen kiezen. 5 minutes. Plus 5 minutes. 0, 5, 12%. Grijs. Met een schuiker. maar die zijn nu grijs. Omdat ik um, die knop uit heb staan. Dus ik geef geen limiet aan de lengte van een opname. Screensaver. Een screensaver. Ja, als je dus lang opneemt, dan krijg je een screensaver. Ja, Dat kan natuurlijk op de iPhone net zo goed. Schakelknop Uit. Do not turn off screen. Uh, zet het scherm niet uit. 30's. Grijs. Plus 30s. Grijs. Zero, one, zero. Dat kun je dus ook instellen. 12%. Wanneer dat gaat gebeuren. Audio quality. De audio quality. Knop. Low. Knop. Standard. Knop. Yes. Je hoort dat je knoppen krijgt en daarna datgene wat hij doet. 11 KHC. En die drie mogelijkheden betekent dat hij gaat opnemen in, met een snelheid van, uh, of met een uh, samplefrequentie van 11 kHz. Beter is 22 kHz en het beste is 44 kHz. Voor de mensen die zoiets hebben van wat zijn dat voor getallen. Uh, even heel simpel gezegd, de frequentie van het geluid is de helft van de samplefrequentie. Dus neem je op met een samplefrequentie van 44,1 kHz. Dan neemt hij ongeveer 20.000 hertz op. Dus dat is iets wat je... ...met een menselijk oor, als je nog redelijk jong bent, nog wel eventueel kan halen. Maar als je ouder wordt, wordt dat alleen maar minder. 22 KHC, 44, smallest size, 4 boys. En wat hij dus nu ook hier zegt van, um, over die drie mogelijkheden. De eerste is, krijg je kleine bestanden. De tweede neemt je... ...de drie'tjes Tj ook op neemt je op, op een apart Even kijken, ik snap even niet wat hier gebeurt. We hebben niet alles gehoord. Je valt weg en dan weer je er weer en dan weer niet en dan weer wel. En Phil had een vraag over wat voor uitvoer het had of het mp3 uitvoer had. Ik weet niet wat je hebt meegekregen. Dus ik, uh, ja, weer aan jou. Ja, ik uh, werd eruit gegooid. Iets van uh, plug-in stopped working. En uh, vervolgens was, uh, maar ja, dat uh, had, was waarschijnlijk al eerder gebeurd dan dat ik het in de gaten had. Ik heb niet de pro-versie, dus de, ik heb de gratis versie. En dan kun je het dus niet aanzien, omdat ik dus ook niets kan exporteren. Um, ja, ik pak hem gewoon weer op bij het opnamegedeelte. En de rest laten we dan maar even zitten. Ik, ga, ik kijk later wel even wat er wel op de, in de opname zit en wat niet. Dus ik zet de microfoon weer even vast. Oké, okay. ik zei altijd, heb ik nooit eerder hier gehad dat hij eruit vliegt. Maar goed, Eens moet de eerste keer zijn. Record. Van vier. We pakken de recording-tab. Record. Record. 100%. Aanpasbaar. Hier is dus de schuif om de drempel aan te geven waarboven hij gaat opnemen. 70% always record. En hier heb je dan, als je hem op 0% zet, dan neemt hij altijd op. Very noisy. En 100% very noisy. Record normal. Knop. Dat is record normal. Dat is de knop om op te nemen. Geselecteerd. Record. En dat ja. is alles wat ik, je hebt. Ik neem dus nu even een stukje op. Deze knop tik ik. Ik heb de. Very noisy. Ik heb de schuif op. 70%, 70 All staan. Very noisy. Record normal. Record normal. Grijs. Ja. Oké, als het goed is, neemt hij dus nu op. Ik heb expres even een pauze laten vallen. Kunnen dan even kijken of hij dan inderdaad die pauze eruit haalt? En anders zou ik hem hoger moeten zetten. Ga ik natuurlijk nu niet proberen, maar gewoon even voor het idee. Zero. Pause. Stop. Een pauze Stop. en een stopknop. Ik heb gestopt. Stop. Play. Record. Play. Action. Knop in action. Geselecteerd. 1, 15, 45. BTN. Play. Dat is de playknop. BTN. Pause. Knop. Nu stond hij zo kritisch dat ik te zacht was om te gaan opnemen. Oké, okay, als je hem leuk vindt, hij is gratis. Ik zou zeggen, speel ermee. Ik heb gisteren in de trein wat zitten spelen, maar dat werkte gewoon door het verschil in, in herrie. Kreeg ik hem niet echt zo goed afgesteld, want dan was het heel veel lawaai en dan weer minder lawaai. Maar op zich is het gewoon een leuk appje. En als je even snel iets wil opnemen, kan die handig zijn. Het enige probleem is dus het uh, uh, verlies van het geluid over de speaker. Oké, okay. dat was mijn verhaal over uh, volume recorder. Oké, okay. geen opmerkingen hierover. Kan ook nauwelijks, hè. Uh, neem ik even een slokje water en dan ga ik aan het, uh, mijn laatste appje beginnen. Dat is het parool. Je had mij een mailtje gestuurd inderdaad over een aantal zaken. En ik heb ze op de site bij Blink gekeken. En daar hadden ze het over het programma Vocal. En ik heb op dat punt, ja, Vocal, ik kwam wel iets met Vocal tegen. Maar behalve wat ik eigenlijk tegen zou moeten komen. Iets van Card for Children. Ja, dat is het natuurlijk niet. Dus ik heb op dat punt eigenlijk niet kunnen vinden dat wij mee kon zoeken. Met het stem kon zoeken. Weet je toevallig hoe dat appje precies uh, Oké, okay, veel uh, uh, vragen die komen aan het eind van de chat. Zoals ik ook al in aankondiging zei. Dus uh, hou hem even vast. En dan mag je hem straks uh, uh, opnieuw stellen als we aan dat onderwerp toe zijn. Um, ik zet de microfoon vast. Heb ik al gedaan. Als het goed is. Nee, dat doet hij niet. Voor het appje Oké, okay, het Parool. Nou, ik hoop dat ik er nu in blijf. Voor de mensen die niet zo geïnteresseerd zijn in een Amsterdamse krant. Die kunnen nu uitloggen. Maar het is gewoon toch wel een leuk appje. Dus daarom wilde ik hem jullie niet onthouden. Hij is niet helemaal toegankelijk, maar goed genoeg om er iets mee te kunnen. Uh, ik ben op het spoor gekomen omdat ik een uh, cliënt in Amsterdam heb die graag wat meer Amsterdams nieuws wilde lezen. We zijn toen gaan zoeken naar een uh, app van het Parool. Want zoals ik al zei, het Parool is in principe een Amsterdamse krant. Um, de app van het Parool zelf is helaas niet toegankelijk, want die laten alleen maar uh, plaatjes zien... Maar het parol mobiel is dat wel. Mail parol en en hij is gratis. Parol en home knop. Bovenin de home knop. Die kom je overal tegen en die brengt je ook terug weer op dit scherm. 21 graden. Dat is het nu. Search knop. Een zoekknop. Morgen. En morgen een knop die bij mij niks doet. Postkoop debakken strand af. Pasje 1 of 10. Hier kom ik ook niet. op. 10 milligram. Knop live Amsterdam. Knop live sport. Knop live cultuur. Knop 24 uur. Imago, koppeling, afbeeld Amsterdam. Misdaad. Weer twee aanhoudingen in verband met moord op Baba. Dit zijn dus kopteksten. Hè? Misdaad, Misdaad is niet echt een knop. Home. Alhoewel die het Home. wel het doet, maar.. Home. Knop. Ik krijg dan lucht eigenlijk. Write. Weer twee aanhoudingen in verband met moord op Ik krijg dan het eerste artikel te zien. More photos. Knop. More fotos. 1. Foto ter illustratie. het symbool AMP. Keurig. Een 28-jarige man uit Duitsland en een 36-jarige man zonder vaste woon- verblijfplaats zijn in Nederland aangehouden in verband met de moord op Naibu Dat melden. Nieuwe revue. Koppeling. Punt. Nou. Zo dan gaan we verder. Knop. Ik ga dus weer terug naar boven. Dan kom ik dus weer op Home. het eerste knop. scherm. 21 graden. Dan weer die 21 graden. Morgen. Morgen. Oostkoop debakken strand af. Ik zal hier even op tikken. Dit is denk ik de voorpagina. Home. Home. Knop. Dat zegt hij niet, maar dit staat dus boven al die categorieën. Left, grijs, knop. Nou Wat je hier ook ziet is, dat ga ik zo doen, left is grijs. Dat is meestal dan het vorige artikel, is grijs. En write is dan het volgende artikel. Postkoop koop af. strand af. knop. De meer foto's knop. 1. het symbool AMP. 1. Dit is dus weer het copyright. Oost zal de ondernemer die een tijdelijk stadstrand op een braaklegend terrein van Oostpoort zou uitbaten, toch volledig schadeloos stellen nu het project is vastgelopen. Het stadsdeel neemt het advies daartoe van de gemeentelijke ombudsman over. De om... Okay. werd in 2011 na een oproep van zoverre, het stadsdeel dit koop dit 1. Oh, even terug. Right. Oh, standaard af oh, Left, grijp. Right. Home. Knop. Left, right. Knop. Ik pak nu even de right knop. Right. Voor het volgende artikel: Philippine Airlines wil naar Schiphol komen. Moere fotos. Knop. Nou, je hoort het zo. Philippine al. right. Knop. Right. Philippine Airlines wil naar Schiphol komen. Right. Knop. Philippine right. Airlines, yeah. right. Knop. Probeer hem nog een keer. Het right. rare is dat hij dus. Weer twee aanhoudingen in verband met moord op Baba. Weer twee aan Knop. Het lijkt een beetje of het dezelfde Kruid. soort artikelen zijn. Zijn spiegels BMW gejat in Zuid? Nou, zijn spiegels BMW gejat in Het is ook niet te geloven. Oké, okay, um, eigenlijk valt er niet zoveel Kruid. meer over deze Knop. app te vertellen. Je kunt een categorie aantikken en in de hoop dat je dan dus daar de artikelen vindt. Met de homeknop bovenin kom je altijd in het bovenste scherm. Uh, ja, Ik wilde hem toch niet uh, jullie onthouden omdat het gewoon uh, ja, weer een kranten appje is waar je best iets mee kunt doen. Maar vooral dus voor de mensen die geïnteresseerd zijn in Amsterdams nieuws. Dit was Het Parool. Volgens mij ben ik nu in de lucht en dat is niet de bedoeling. Want ik zit helemaal gewoon in, in, in de, in de, in de, nou ja niet eens in de, in de lucht in. Dus gooi mij er maar even uit. Is gebeurd, Bruno. Je bent er uh, weer uit. Maar ja, goed. Jij woont in Diemen, dus jij bent misschien wel geïnteresseerd in Perol. Uh, kende jij hem al? Nee, deze app zelf uh, niet echt. Maar uh, ja, het is, het is altijd wel leuk, uh, dat uh, regionale nieuws. Zeker. Oké, okay, nou, ik kan me zo voorstellen dat er verder geen uh, vragen of uh, aanmerkingen, opmerkingen zijn over Perol. Ik geef de microfoon nog even los. Oké, okay, nou dan gaan we naar het volgende punt, alweer de vragen die uit uh, de chat naar voren zijn gekomen. Nou, dat was er een van Phil. Uh, dat ging over de app Vocal. had jij het over. En hij had op Blink Magazine gekeken, Phil, maar ik begreep niet zo goed wat je nou zei. Had je hem daar wel of had je hem daar niet gevonden? Nou, ik dring even voor. Ja, er staat een stukje over Vocal Search op, uh, op uh, Blinkmagazine.nl Dat is wel van lang geleden, maar het staat er wel op. En in, ondertussen, omdat je die, die vraag ook al naar mij had gestuurd, heb ik al een keer een beetje gekeken wat, uh, wat er kan. Dus ter vervanging. Um, dat heet nu Google Search. En misschien is het handig om die eens volgende week te bespreken. Hadden wij. Hem niet al een keer besproken, maar dat kun jij natuurlijk zo nagaan. Want ik kan me herinneren dat Dirk dat al gedaan heeft. seconden. Wat ik doe is, ik gooi hem in de zoekopdracht van de zien en dan vind ik hem niet terug. Ik vind die Vocal Search wel terug, inderdaad, die is al een keer besproken. Maar die is niet meer, ik weet uh, ook niet, die, die staat echt niet in de App Store meer. Uh, wel, daar staat haar Google Search en die heb ik gedownload. En uh, wat ik al zei, die wil ik volgende week wel eventjes bespreken. Omdat die dezelfde functie in zich heeft en misschien nog wel meer. Ja, ik heb hem zelf ook, maar dan zetten we hem voor volgende week op de rol. Dus uh, veel, uh, ik zou zeggen, schuif volgende week weer aan. Ik heb wel eens uh, naar pure interesse op nuance gezocht. En hadden ze wel iets van uh, een of ander Voice uh, zoekprogramma. Ja, zijn er verschillende Google. Google Search heeft er twee. En uh, er is ook eentje Dragon Search. En die zoekt er gelijk op uh, Wikipedia, uh, Google, uh, wat nog meer, allemaal uh, YouTube, dat soort dingen. Dus er zijn de twee zoekers: wat zei ik nou? Google Search 67. en houd je op kop. Google Search en. Um, ik ben zat. Soms hoor ik dat ding zat. Scherm so. vervuld. Ja. Google Search zei ik en Dragon Search. Oké, okay, dankjewel Kees. Google Search en Dragon Search. We gaan er naar kijken. Ik heb even. Misschien heb ik iets gemist, maar um, vragen uit de IASk, die heb ik niet gehoord. Waren die er niet of zo? Dat schijnt een gewoonte van mij te worden, Astrid. Dat ik dat iedere keer vergeet te zeggen. Er, bij mij zijn er geen vragen binnengekomen bij, uh, via iAsk dit keer. Zijn er nog meer mensen die, uh, die vragen hebben die tijdens dit uur zijn opkomen borrelen? Ik hoor niks, dus er zijn geen vragen opkomen worden en dat betekent dat we precies om vier uur naar de valreep gaan. Um, ik had iets, maar dat is me even ontschoten. Misschien komt dat weer boven drijven als ik eerst de microfoon laat, loslaat voor iemand anders die iets leuks heeft te melden als het gaat om Apple. Nou ja, leuk. Um, in die zin, ik heb een, een boek gedownload, um, een e-boek en... Um... Het is een kookboek en dat kookboek, ik heb dat nog niet eerder gezien, maar dat kookboek dat was in kolommen gedrukt. Dat, dat zag ik toen ik hem met ballabolka omgezet had naar tekst. En uh, ja, nou ja, dat is natuurlijk heel onhandig, want daar staan de ingrediënten tussen de beschrijvingen en de, dus, uh, nou ja, dat, dat, dat is dus heel vervelend. Nou heb ik begrepen dat uh, als je hetzelfde boek in de iBook Store downloadt, dat je dan een boek krijgt met Twee blad, want er staan een heleboel foto's in dat boek ook. Dus die, die nou ja, goed, daar heb je bij de tekst geen last van. Maar ja, kennelijk die kolommen die, die blijven dan staan. Dus nou heb ik begrepen dat als je hem in de iBookstore koopt. Dat heb ik dus niet gedaan. Maar dan krijg je twee bladzijs naast elkaar te zien. Op de ene dan een foto te staan. En op de andere staat de tekst. En die schijn je dan wel goed te kunnen lezen. Tenminste dat dacht Alwin. Uh, maar ja, ik had het al gekocht. Dus, en het was een duur boek, Dus ik ga dat niet... Uh, niet nog eens uitproberen, maar misschien heeft iemand daar ervaring mee met zo'n boek uh, waar veel foto's in staan. Ik heb ook begrepen dat het boek wat laatst gratis was over Beatrix, dat dat hetzelfde heeft. Dan kan je niet uh, doorlezen, dan moet je elke pagina opnieuw kiezen. Maar dan staat er dus twee pagina's gelijk op je scherm. Ik weet niet wie, uh, wie daar ervaring mee heeft. Helaas Astrid, het blijft stil. Ik in ieder geval niet, want ik lees heel weinig e-books. Ik had ook nog zo'n stille hoop. Ik denk, nou weet je wat, ik probeer het met Voice Dream. Maar ja, dan gebeurt hetzelfde. Hij downloadt dan gewoon de tekst alleen natuurlijk en niet de plaatjes. Dus dan uh, krijg je die tekst, die wordt ook door elkaar voorgelezen. Ja, en je weet van tevoren niet uh, of, dat zo, of dat zo is. Misschien wel als je het boek eerst in de uh, iBookstore bekijkt, want... Mijn ervaring is inmiddels wel dat alle boeken die je bij e-book.nl kunt kopen... ...die staan ongeveer ook wel in de iBook Store. dan kun je met het inkijken, kan je wel kijken hoor. Dus je kunt het wel weten. Want ik wil ze eigenlijk liever niet via, via de iBook Store kopen. Dat wil ik liever niet. Ja, het gaat een beetje raar vanmiddag... ...want ik krijg niet altijd iedere keer de microfoon. Um, maar als ik jou nou goed begrijp... ...als je hem als e-book had gekocht... ...dan had je ook dat probleem met die kolommen niet gezien... Maar dan moet je dus iedere keer weer een volgende pagina kiezen. Uh, dat betekent dat je dus eigenlijk dan om het risico te voorkomen dat je boeken krijgt met meerdere kolommen. Je hem toch altijd in de uh, als iBook bij de, in de iStore, uh, de iBook Store moet kopen. Klopt dat? Nou ja, je kunt hem inkijken. En als je zegt van ja, nou, zo wil ik hem niet hebben. Ja, met die, met die boeken van de iBook Store vind ik het nadeel, vooral bij koopboeken, ja, dat je alleen aan je iPhone vastzit. En als ik een, een recept wil bekijken, dan wil ik dat vaak op een andere plek doen. En niet met een uh, met een iPhone of zoiets. Dus ja, ik heb uh, dat, dat, dat is. Ja, dat zou je dan misschien moeten doen, maar dat, dat ga ik dus niet doen. Nee, we moeten dus, zouden dus even moeten op, op, uh, uh, nadenken of er een oplossing voor is. Nogmaals, ik ben uh, in iBooks ben ik niet echt heel erg op de hoogte wat daar allemaal in gebeurt. Uh, ik weet wel dat de iBooks die, uh, die Apple aanbiedt, dat dat echt uh, prachtige stukjes werk zijn uh, waar je van alles mee kan en weet ik veel. Um, dus nee, ik moet, je, ik moet je op dit moment het antwoord schuldig blijven. En ik zou ook zo gauw geen oplossing weten om van tevoren al te kunnen onderkennen of je dit probleem zou krijgen. Ja, je kunt bij de iBooks winkel, dat, wat er wel heel mooi aan is, dat vind ik wel. Je kan een heel groot stuk inzien, hè, voordat je gaat beslissen of je het echt wilt kopen. Je kan vrij, vrij vergaand inzien. Dus uh, ja, je kunt wel een indruk krijgen van, uh, nou dit, dit boek lijkt me wel wat, uh, ja... Je kan een risico lopen, dat uh, kennelijk. Dus heb ik nou van de week gezien. Maar ja goed, ik heb, ik heb het inmiddels in orde gemaakt. <coughs> ik, heb, ik heb nog met knip en plak heb ik wat moois al gemaakt. Dat is gigantisch kwijt. Maar goed, oké, okay. ik doe al meer rotwerk. Ja, ja dit, dit, zijn, dit zijn strafwerkklussen. Die, die ken ik. Maar, ja, maar goed, uiteindelijk, als het dan eenmaal klaar is, dan, dan ben je wel blij met het resultaat, toch? Ik ben er heel blij mee. Het is een heel leuk uh, kookboek. Het is van Camilla Lekberg. Dat is een schrij Zweedse schrijfster. En die heeft samen met een kok een boek geschreven. En het zijn allemaal Scandinavische recepten. En dat is, nou ja, als je wil afvallen kun je dat boek beter niet kopen. Want uh, het is uh, fantastische recepten met tien eidooiers en zo. Maar het is wel heel erg leuk om te bekijken. Oké. Okay. Nou uh, ja, goed. In die Scandinavische landen is het vaak koud. Dus dan moet je ook weer zorgen voor een, een, een goede isolatielaag, zullen we dat maar zeggen. Oké, okay, zijn er nog meer mensen die iets voor de valreep hebben? Nou mensen, als niemand meer iets heeft... dan zijn we dit keer redelijk vroeg klaar. Nou, het weer wordt ook beter, dus kunnen we lekker naar buiten. Dan wilde ik jullie eh, namens Nens en mij... en ook namens Dirk, want die is lekker op de achtergrond op luisteren... wil ik weer hartelijk bedanken dat jullie aanwezig waren... op het Bartimeus iPhone en iPad vraaguur van vrijdag 12 juli. En dan hoop ik jullie volgende week weer terug te horen. En dan gaan we in ieder geval... Uh, kijken naar die uh, apps waar we het net over hadden, of Google of Nuance, om dingen via de stem te gaan zoeken. Een goed weekend allemaal en tot volgende week.